Ik zoek elke avond in de krant of voor een huisje is te huren. En met de dagblad in mijn hand zit ik minutenlang te duren. Maar ik heb nog niets gevonden dat aan jouw idee voldoet. En toch weet ik zeker dat ik vinden moet.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 Een huisje met een tuintje, in het huisje wonen wij. Een hartig huisje met een tuintje ergens midden op de hei. Heeft een huisje met een tuintje en een bloempje voor een vrouw. Een aardig meisje in de kamer, en dat meisje heeft jouw naam. Bij het hartje staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt daar dan later nog een heel klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan. Iets dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou en een beetje aan mij.